De fractievoorzitter van de BBB in Flevoland stapt op omdat ze is veroordeeld voor visserijfraude. Anja Keuter kreeg een taakstraf van 25 uur en haar bedrijf moet een boete betalen van 10.000 euro. Met een kotter van haar bedrijf Live Seafood is gevist met te lange netten. Er is ook gesjoemeld met merktekens op visnetten. Keuter zegt dat ze niet wist van de fraude, maar omdat zij de leiding had over het bedrijf kreeg zij ook een taakstraf. Ze zegt dat ze de BBB niet wil belasten met de uitspraak en daarom stapt ze op. In Oekraïne komt een groot onderzoek naar corruptie in de energiesector. Twee anticorruptiebureaus zeggen dat er een groot omkoopschandaal aan het licht is gekomen bij het Oekraïnse staatsbedrijf voor kernenergie. Er zou 100 miljoen dollar zijn weggesluist. En een van de grootste moskee-koepels, K9, wil dat er een nationale coördinator komt die zich richt tegen islamofobie. Dit omdat de laatste tijd meer moslims worden bedreigd, zien ook onderzoekers. Zo kreeg deze week een moskee in Emmerloort nog te maken met bedreigingen en intimidatie. Er bestaat al wel een coördinator tegen discriminatie en racisme. Die zegt dat het niet nodig is om een extra coördinator tegen islamofobie aan te stellen en is bang voor versnippering. Het weer vanuit het westen trekt de regen over het land. Vannacht dan droger bij een graad of 8. Morgen bewolkt, maar wel droog bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.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 voor jullie te goed, waar nog een lekkere selectie nieuwe muziek voorbij komt. Uiteraard allemaal van eigen bodem. De vaste Play It luisteraar weet inmiddels al lang... dat ik elke uitzending een uur stevast begin met de uuropener. Dit tweede uur komend van de alternatieve metal-nieuwkomer Spacemaker... die op 26 september hun debuutsingle hadden gereleased... en nu bijna een maand later, op 17 oktober... hun tweede single, Fear Ablaze met de wereld hebben gedeeld. Ook het tweede nummer van de aankomende debuut EP in Dirt Ambition Dice... dat op 28 november zal verschijnen... De EP bevat zes nummers waar de band een langere tijd aan heeft gewerkt. Pacemaker is een vijfkoppige metalband uit de regio Tilburg... en maken dansbare metalmuziek met een hoog tempo... waarop je kunt dansen en moschen. Door middel van het brede gebruik van synthesizers, gitaren en vocale harmonieën... laat Pacemaker je hart sneller kloppen. En door naar de progressieve deathcore van Canyon Liter Literature. De band dat sinds 2022 bestaat bracht op 17 oktober... hun nieuwste single Homo Sacer uit met een samenwerking... Met Deep Root. Textueel behandelt het nummer thema's als rechtvaardigheid, opoffering, maatschappelijke kritiek en innerlijke onrust. Uh, met regels als 'de heilige man is de vervloekte.' Chemische cocktails plagen elke ademtocht. Nog een offer voor eindeloze economische dood. Canyon Literature combineert elementen van deathcore, metalcore, gent en death metal in hun muziek en bracht eerder in oktober nog een single uit 'Kankergezwel.' Maar het is Homo Caesar die je nu gaat horen. FM Zandvoort. Hoi, mijn naam is Joey. Ik ben de bassist van White Knuckle Grip... ...en we zijn een hardcore band uit de omgeving Rotterdam. Uh, jullie gaan straks luisteren naar onze nieuwe single, Blame and Battery. En namens de band wil ik kort vertellen waar de song over gaat. Blame and Battery is een nummer over een slachtoffer zijn van geweld... ...en dat alles jou wordt kwalijk genomen in plaats van degene die jou iets aandeed. Het gaat dus over victim blaming... ...en dat empathie eigenlijk niet meer de norm is in de samenleving. De lyrics zijn geschreven door Sepp onze vocalist die het nummer heeft geschreven als een kritiek op de cultuur uit zijn thuisland in Colombia, maar wij geloven ook dat dit onderwerp relevanter is dan ooit en op zo ongelooflijk veel situaties toe te passen valt dat het bericht eigenlijk te belangrijk is om niet te verspreiden. Dus ik zal afsluiten met wat wij zeggen op onze live shows: fuck victim blaming and fuck you. This song is called Blame and Battery. The uh -huh. White Knuckle Grip aansluitend op Canyon Literature met hun op 17 oktober verschenen nieuwste single Blame and Battery. Het nummer gaat zoals bassist Joey zelf al zei over victim blaming. White Knuckle Grip is een hardcore groove metal band gevormd in 2024. Het Rotterdams gebaseerde collectief dat naast Joey verder bestaat uit zanger Sebastian Rengivo Rodriguez, drummer Alexi Nart en gitaristen Olivier Klein en David Manu maken gebruik van groove gedreven riffs, introspectieve lyrische thema's en dynamische structuur. ...om een schurend en emotioneel geladen geluid te creëren. White Knuckle Grip kwam met zijn debuutsingle False Self in december vorig jaar... ...speelde hun debuutshow in maart dit jaar... ...en is momenteel een EP aan het schrijven die gepland staat voor dit najaar. Embers of Oblivion is terug en dat hebben we geweten... want de band releasede eveneens op 17 oktober... hun nieuwste single Farewell to Surface. De melodische death metal band uit het Noord-Brabant... werd in 2014 opgericht door Lars en Marco... en brachten het jaar erop hun debuutalbum Dark to Winter Frost uit. Na de release van dit album vonden er wat line-up wisselingen plaats... en kwam Maarten erbij als gitarist, No Miss als bassist en Haat als zanger. Bij deze nieuwe line-up volgden optredens... en werd weer geschreven aan nieuw materiaal... dat in de vorm van de tweede full Wither Shins Path werd uitgebracht in de winter van 2018. Met Farewell to Surface laat de band weten dat ze weer druk bezig zijn met nieuwe muziek. Dus we houden de heren in de gaten. En ik vond ze bereid wat te vertellen over zichzelf en de single natuurlijk ook weer. Hartstikke bedankt. Hey, hier Lennart, gitarist van Embers of Oblivion. Wij brengen melodic death metal met duistere black metal invloeden. Hard, eerlijk en intens. Onze nieuwe single Farewell to Surface gaat over het verliezen van de mentale strijd. Zink in je eigen emoties en vaarwel zeggen tegen het oppervlak. Voor wie ons live wil zien, we spelen op zaterdag 15 november in de popcentrale Dordrecht. We zien jullie daar. Volg Embers of Oblivion op socials, YouTube en alle streaming platforms. Een special thanks naar Marcel voor de support bij Play It Loud. Hier is Farewell to Surface. Alleen hier, elke maandagavond te horen, op ZFM Zandvoort. Brentse Schonebeek hoorde jullie zojuist de vijfkoppige hardcore band 4 Have Sinned. Wiens geluid zich kenmerkt door felle riffs, harde drums en een heleboel geschreeuw. Onafhankelijk en eigenwijs timmeren ze op dit moment aan de weg om uit te groeien tot de beste metalband van Emmen en omstreken en natuurlijk Nederland. Geen opsmuk, geen poeha, alleen pure onversneden herrie gebracht met passie en een gezonde dosis attitude. Geen manager, geen label, geen gelul. Gewoon vijf gasten met een missie, alles en iedereen om ver te blazen. In maart 2024 dropte de band hun debut EP, Forgive Me, een vuistslag vol rauwe energie en oprechte frustratie. De band heeft sindsdien een aantal losstaande singles uitgebracht in aanloop naar een nieuw album, waaronder From Within en de op 18 oktober verschenen nieuwe single Shelter, die je net hebt gehoord. Remy Dovianus is de man achter Remai, maar ook achter het vorige maand gedraaide Never Skin dat hij samen met oud-bandgenootje Clint Bakker is opgestart, waarmee hij ruim 20 jaar geleden muziek had gemaakt met de nu metal band Ambiosis. Naast componist is Remy ook producer en heeft hij meegeschreven aan twee albums van Het Planner Earth en Samen ...gewerkt met oud-leden van Biscuit, Sublime, Machine Head... ...Il Nino, Drowning Pool, Enter Shikari en Sardonic... ...voor zijn titeloze debuut van zijn eigen project Remai... ...dat in 2023 verscheen. Op 24 oktober verscheen dan eindelijk weer een nieuwe single van zijn project... ...met de titel Hallo en die hoor je nu uiteraard hier bij Dutch Fury. Favoriete muziek elders nooit gedraaid? Play It Loud draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Zandvoort. Hey iedereen, Leon van Mainstream Off en New Dawn Fates hier. En fijn dat jullie luisteren naar Play It Loud bij Zandvoort FM. Het volgende nummer wat jullie gaan horen heet Felima's Whale. Live bij Jammen en dit nummer is een van de lead singles van ons aankomende album Barricades of the North. Volgend jaar komt het album uit, het wordt geproduceerd door niemand minder dan Henry Suttler. En het album bevat een wijde verratie aan rock, metal, punk, hardcore, black metal, wat je maar kunt bedenken. Bedankt Marcel dat wij ons nummer hier bij jou kunnen draaien. En kerels, wichten, u Drenthe, geniet van Felima's Will. Radiomaker Leon Middelbosch van Mainstream of bij Omroep Assen stuurde mij links van nieuwe opnames van zijn voorheen energieke instrumentale metalband New Dawn Fates. Die zijn opgenomen bij Jammen, het muziekplatform voor Drentse muzikanten. Je hoorde hem persoonlijk het nummer Thalimas Will aankondigen. Een van de drie opnames die recentelijk aan dit platform zijn toegevoegd met de aanwezigheid van de nieuwe zanger Sander Katz. Dankjewel Leon voor jouw input en hopelijk tot volgend jaar als je bij ons te gast bent om over jullie allereerste album Barricades of the North te praten. Met maar liefst twee nieuwe nummers kwam de uit Amsterdam komende neopsychedelische do-metal band met de mooie naam Hidden Since the Foundation of the World. Die zich richtte op het spelen van een waarschuwende stijl van do-metal met invloeden van progrok, sludge, grunge en shoegaze. De twee nummers Bad Winter en Man of Stated Age werden oorspronkelijk in augustus als live tracks uitgebracht... maar dit keer bood de band op 25 oktober de studioversies aan... die een andere feel, sound en algehele sfeer hebben dan hun live versies. Bassist Ivar van der Heijden was bereid wat over zijn band en meer te vertellen. Je hoort dan sluitend de single Bad Winter. Ivar, bedankt. Moet die wel werken natuurlijk. komt die nu. Hi, je luistert naar Ivar. Ik ben de bassist van Hidden Since the Foundation of the World... Wij zijn een jonge een psychedelische doomstoner en sludgeband uit Amsterdam. En we hebben zojuist een nieuwe single uitgebracht. Deze is te beluisteren via de meeste streamingskanalen. Maar hij is ook te beluisteren en te downloaden via onze bandcamp. We zoeken nu vooral plekken om op te treden. Dus als je een suggestie hebt, uh, laat vooral een berichtje achter in, uh, op Instagram.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 En je hoorde een van de weinige vaker gedraaide acts van vanavond. Het Nederlands Nederlandstalige Studioproject. Maanvlinder van oprichter en gitarist Raymond Luybrechts. En diens vaste zangeres, wiens identiteit nog altijd onbekend is. En na veel losstaande singles als duo met gastbijdragen is het project langzaam aan het uitgroeien tot een volwaardige band dankzij de toevoeging van Barry Schepers op drums. Nu zoeken ze nog een vaste liedgitarist en basgitarist. Voel je je geroepen? Neem dan contact op met Raymond. En voor de nieuwe single Mosaïek die op 29 oktober werd gereleased kregen ze hulp van basgitarist Joey Veerbeek, bekend van death metal bands Kyderen en Goat Milker, en zijn nieuwe Stoner Rock project Goatism die we aan aan het begin van de uitzending al hoorde. Maar ook van gitarist Rob Lips die de mooie solo verzorgde. Mozaïek dat gaat over breken, hele en de schoonheid die daarin schuilt, is beschikbaar op alle grote streamingsdiensten. En voordat we het, het programma afsluiten met pure, onversneden hardcore... heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijkse concertagenda voor jullie. Waar kunnen de last-minute beslissers deze week nog naartoe... qua metalconcerten? Dat horen jullie zo van mij. The Play It Loud Concertagenda. De Vlaamse metalband Amenra maakt al ruim 25 jaar... een volstrekt eigen vorm van post-metal. Geboorte versus dood, licht versus duisternis, pijn versus offer. Het zijn geen oppervlakkige thema's die Amenra behandelt. Maar het resultaat is des te meeslepender. Inmiddels heeft Amenra zes albums in hun Maas-serie uitgebracht. Stuk voor stuk monolithische meesterwerkjes. In 2025 verscheen de EP With Fang and Claw en de single The Thorn. Een verwijzing naar hun eerste Vlaamstalige album The Thorn... Uit 2021. Verwacht morgenavond een metalen totaalervaring. inclusief indringende videoprojecties. De vorige programma komt van Marissa Nadler. En dit alles vindt plaats in de Tivoli Vredeburg te Utrecht. De tickets zijn nog verkrijgbaar voor 33,75 euro. inclusief servicekosten. Deuren openen die avond om half zeven. en de aanvang is om half acht. En bereid je 13 november voor op een avond vol brute rifs. meedogenloze energie en een explosieve live show. SAD Dying, de absolute grootmeesters van de metalcore. staan op het van het Bolwerk voor een show die je tot diep in je vezels voelt. Support is van Deathmask. Tickets zijn euro. Deuren openen daar om 8 uur en de aanvang is om half negen. En met riffs ontworpen om je nek te laten breken... ondersteund door donderende baslijnen, groovende drums, industriële samples... en sinds smeet vijfkoppige sludge en doom formatie modder... een uniek geluid in het sludge landschap. landschap. Op donderdag 13 november hebben ze één doel voor ogen... patronaat compleet verpletteren door hun riff warship... ...naar het hoogst mogelijke geluidsniveau te brengen. Noisy Power Violence Band Lindworm is erbij als support. Tickets zijn 16 euro's en de deur openen om half acht en de aanvang is om acht uur. Je kunt ook nog naar SLA Dying and Death Deathmask in de Nieuwe Nor in Heerlen... als dat dichterbij voor je dan is. Tickets kosten daar 35 euro. Deuren openen om 7 uur en de aanvang is om 8 uur. En na meer dan 10 jaar knallers van albums en honderden shows wereldwijd... komt er een einde aan het verhaal voor, eh, voor I Am King. Support komt van het Utrechtse Sugarspijn. Op vrijdag 14 november spelen beide bands in de Hall of Fame te Tilburg... Daar kosten de tickets 19,30 euro. Inclusief servicekosten en de deur open om 7 uur. De aanvang is om 8 uur. Wil je nog naar Blackbriar en Forever Still in de metropool te NGD? Daar kun je nog naartoe. De tickets kosten in de voorverkoop 27,50 euro. Aan de deur 30,50 euro. De deur open om half 8 en de aanvang is om half 9. En Dat was de Concertagenda weer voor deze week. Volgende week hoor je dat uiteraard weer. Uh, voor mijn tijd er weer vanavond op zit, heb ik nog uh, twee lekkere hardcore tracks voor jullie die klaarstaan. Te beginnen met een van Nederlands langslopende en meest invloedrijke hardcore acts, Born from Pain, die al sinds 1997 actief is. En mede dankzij een deal met het Duitse platenlabel Metal Blade op Zak gaat het Heerlandse gezelschap internationaal gezien ook behoorlijk voor de wind. Na lange tijd kwamen de heren deze maand terug met de twee nieuwe tracks Siege Mentality en My War. My War, die ik zo ga draaien, is een compromisloos anthem en een oorlogsverklaring op persoonlijk vlak. In een wereld die met de dag chaotischer en medogelozer wordt. Het nummer markeert het tweede voorproefje van Born From Pain's aankomende EP Siege Mentality. Die uitkomt op 20 november. Aansluitend en tot slot hoor je de zwaar door nerdcultuur en verdriet geïnspireerde melodic hardcore band Howlet... Die bekend staat om hun energieke muziek, het combineren van zware thema's met humor en het creëren van onvergetelijke live shows. Aan hun vorig jaar verschenen EP, Burned Along the Alexandrian, te horen zijn de heren echte comic book nerds. Gezien het feit dat alle nummers daarop naar comics refereren. Op 30 oktober bracht de band het nieuwe nummer I Am the Millennium Falcon, dat weer verwijst naar Star Wars. Maar vooral over het leven, de dood en alles ertussenin. Uh, mijn tijd zit er weer op voor vanavond. Ik bedank iedereen weer voor het luisteren de band, voor hun persoonlijke touch aan het programma. En hopelijk tot volgende week. Normaal gesproken zou ik de heren van de uit Zaandamstreek uh, komende death metal band Daltus in de studio ontvangen. Maar helaas wordt dit door persoonlijke omstandigheden bij iemand van de band uitgesteld tot volgend jaar. In plaats daarvan hoor je de nieuwe, nieuwste tracks van de afgelopen maand in de nieuwe uitzending van Brand New. Voor nu ga ik eruit met Word from Pains, My Horror and Hollis, I am the Millennium Falcon. En mijn laatste woorden, horns up and stay metal. Muzzle! U alleen hier op ZFM Zandvoort. Yes, they